Gert De oppositie in Oostenrijk dringt aan op het vertrek... van FBE-leider en vicekanselier Strache. Hij is in opspraak gekomen door een mogelijk omkoopschandaal. In Duitse media is een video uit 2017 opgedoken... waarin Strache, een Russische investeerder... grote orders in het vooruitzicht stelt... in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Met een verborgen camera zijn opnames gemaakt van het gesprek... dat hij daarover voerde met een vrouw... die zich voordeed als een nicht van die Russische investeerder. Wie er achter zit is niet bekend, de Oostenrijkse kanselier Koerts... komt vanochtend met de reactie. De VS gaf de importheffingen af op staal en aluminium... uit Canada en mogelijk ook uit Mexico. Daarmee zou de VS de bespreking over een nieuw handelsakkoord... willen vlot trekken. Die overeenkomst moet het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord... NAFTA vervangen. Eerder maakte president Trump bekend dat hij de importheffingen... op Europese auto's voorlopig niet verhoogt. Autofabrikanten maakten zich daar grote zorgen over. Nederland en Irak praten achter de schermen over een veilige doorgang van tien Nederlandse IS-vrouwen en kinderen vanuit Syrië naar Irak, schrijft het AD. Volgens de krant wordt gekeken of de groep naar het Nederlandse consulaat in de Irakse stad Erbil kan reizen zonder te worden aangehouden. De vrouwen en kinderen zitten in Syrische kampen waar de leefomstandigheden slecht zijn. Tweede Kamervoorzitter Arie heeft felle kritiek op de actie van denkleider Kouzou die op de Tempelberg in Jeruzalem met een Palestijnse vlag liep. In het tv-programma Pauze riep dat het van weinig respect getuigt om te demonstreren op een heilige plek voor Joden, christenen en moslims. Ook verweet ze Kuzu dat hij nepnieuws verspreid. Hij vertelde dat hij was aangehouden... maar alleen zijn telefoon en paspoort waren ingenomen. Na een uur kreeg hij die weer terug. Het weer, zonnige periode vanochtend. Vanmiddag wat meer bewolking en enkele buien met kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat weinig wind. Na het weekend blijft het wisselvallig. De temperatuur daalt iets. Dit was het NOS Journaal.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 Voor Dori zitten die gasten van Toepak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens, dit, alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, ik vind ze super leuk. Um... Onbetaalbaar. Ja, ze zijn onbetaalbaar. Toepak Leeft op de radio is even na 8 uur, 4 minuten over acht en het is uh, vandaag een spannende dag er staat van alles te gebeuren gewoon echt, uh, ja, ik hoop dat hij wel gaat starten natuurlijk, dat is altijd weer de vraag. En, uh, wat, wat, wat, wat zou er show gaan trekken. Wat, wat gebeurt er allemaal? Het is ook zo, allemaal zo druk allemaal. hoor het nou. Wat is er? Oh, jezus, we zijn er een hoop mensen op straat ook in één keer. Gaat er, is er wat ge vandaag? Uh... Oh, ik zie net nog iemand binnenkomen lopen. Ja. Hij wacht even. Hij doet iets. Ik stap er je moet uh, dichter bij de microfoon kruipen. Ik moet dichter bij de microfoon. Ja, dichter bij de microfoon, anders horen je niet. Ja, het is een drukte op straat. Wat is die drukte voor eigenlijk? Ik heb geen idee. Zo, ah. veel, zo veel auto's, echt uh... Ja. Ik, ik uh, uh, hebben ze een race op het circuit? Is dat het? Oh, ja, ja. Dus het Max Verstappen dingen. Ja, Max Verstappen gaat vandaag rijden natuurlijk op de, met de Formule 1. En uh, dat niet alleen, ook nog groot uh, gebeurtenis. We hebben een nieuwe vrouwelijke presentatrice erbij. Ah, ja, Yvonne. Goedemorgen, ik dichter bij de microfoon. Dan kan iedereen genieten van jouw uh, stemgeluid. Weer een nieuwe we stemgeluid op de radio. Is het de eerste keer dat je hier uh, voor de microfoon zit te babbelen? Voor de microfoon wel, maar niet hier op de redactie. Oh, kijk. Ja. Zij is uh, de vrouw achter, uh, achter de schermen. Die alles mogelijk maakt, dat is het, denk ik. Ik doe mijn best. Je doet je best. Aan mij de eer vandaag, goedemorgen om uh, Jolanda te vervangen. Ja. Van mijn uh, collega die uh, lekker aan het genieten is van een uh, zonnige vakantie. Ook een vriendje. Komen ze nog wel terug? Ik dacht dat je echt helemaal ging uh, vervangen. <grijp> ik denk, we gaan verjongen, maar. Uh... Oh, oh, nou, dat is maar een paar <grijp> jaar natuurlijk. Dan, uh, dat is ook wel weer ja, het maar Nee, je stond er gek uit. Het is ja. weer op vakantie. Het ja. is echt met die ambtenaren. Het <grijp> ja. is ongelooflijk. Alleen maar vakantie. Maar hoeveel dagen hebben die gewoon al niet? Ik zeg altijd, we moeten af van het feit dat oude mensen, ik val er zelf ook een beetje onder, dat je nou oude lullendagen krijgt. En ze verdienen ook nog steeds heel veel geld, die oude mensen, terwijl de hypotheek is afgelost, ja. alles is betaald. Waar heb je Heerlijk. het geld voor nodig? Ja, ja om jeugd? genieten van een vakantie. Ja, maar ja, we hoeven toch bijna niet zo hard met de werk. De jeugd doet dat toch? Of ben ik echt heel makkelijk ja. krap door de bocht? Nou goed, Marcus uh, installeert nog even allerlei techniek, alle laptops. Ja. En wat is mijn koptelefoon die ik ooit heb meegegeven? Nee, ja, gereden. dat vraag ik mezelf ook een beetje van. Nou, vergeten, ligt nog ergens op zolder. <laughs> ja, precies. Nou goed, uh, je begrijpt is het Max Verstappen weekend. En als je nog deze kant op moet komen, ach mijn god, je bent te laat. Ja. Ja, er staan ja, al files. Ja. Ik ben net voor de files uitgereden. Ja. Maar uh, nu is het echt al uh, volgende volge reden. Is die, al wel geluk, trouwens, die jou wel gelukt, trouwens? ik, net, ik, ik heb hem bij uh, een nieuw Unicum. Dacht ik, oké, okay, dit gaat niet te lang duren. Ik heb hem daar neergezet en ja? gaan lopen. Echt waar? Dus, uh, dus ja. is vandaar, echt, vandaar dat je net vijf minuten wat later bent. Ja, nou, precies. dat heb je even goed netjes gedaan, moet ik zeggen hoor. Welkom bij de Toeback. I think I might be in love. The way she looks me feel. like I'm dreaming, but Welkom en de Bommadeers. Nou zeg, in deze tijd om je zo te noemen lijkt me niet heel verstandig. Maar Supernatural heeft iets weg van Anderson Pack. En dat kan ik wel zeer waarderen. Wat een fijne muziek op de zaterdagmorgen. Die stoelbak leeft op de radio. En uh, ja, uh, ja, het is een groot weekend met allerlei gebeurtenissen. En uh, ja, sowieso natuurlijk Max Verstappen. Maar wat dacht je vanavond? Gaat Arcade, gaat die winnen? Of uh, wordt het toch een derde plek? Ja, sowieso wordt het een derde plek, denk ik. Dat gaan we, die hebben we sowieso in de pocket. Maar we hebben toch wel kans om uh, de, de, de eerste plek te krijgen, hoor. Ik vind dat toch wel, uh, wel een bijzonder nummer. Ja. Ik, ik heb hem afgelopen donderdag eens goed zitten bekijken. De eerste uh, voorronde heb ik niet gezien. Daar had ik niet zoveel geduld voor. De tweede heb ik eigenlijk met je half zitten luisteren. Daar had ik alleen flusjes in, in, in de schuur. Denk ik, nou, ik ga er gewoon een beetje luisteren. Denk ik dat het interessant wordt, loop ik even naar de monitor kijk even. ik oh. nou, in een arcade heb ik natuurlijk helemaal even zitten kijken. Want dat, ja, dat hoort als Nederlander, hè. Met het volkslied, daar ga je bij staan. hebben dit ga je ook kijken, gewoon. Heb je het ook gezien, uh, Marcus? Nee. Wat? Nee, ik heb het... Nee, niet? Op, op, op, ik niet? Het is mij ook een beetje ontvlogen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, uh, ja. Ik vind het ook een ongelofelijk nummer. Ja, het begint nu wel te irriteren, moet ik zeggen. Want Jor, hoor, elke dag in gewoon twee uh, of drie uh, keer. Yvonne, uh, heb jij hem gezien? Ik heb er zeker naar gekeken. Ik heb me er een beetje in verdiept, want uh, Maureen, uh, onze uh, dame ook ja? in de nieuwsredactie, die zit momenteel in Tel Aviv. Oh, en okay. die is er echt dichtbij. En die yeah? heeft mij wat uh, updates uh, berichtjes gestuurd. Oké. Okay. En... Uh, uh, voor de grap uh, hadden ze gisteravond een test met het uh, bord voor de puntentelling. Ja. Yeah. En uh, zij stuurden mij een, een foto daarvan. Dat uh, dus de, de vakjuries voor de grap dus ook IJsland op nummer 1 hadden gezet. Oké. Okay. En uh, daarin uh, hadden ze dus Nederland op uh, plaats nummer 22 gezet. En, oh, wat uh, grappig. Ja, IJsland was natuurlijk heel erg opvallend. Maar daar hebben ze ook foto's van gemaakt voor de grappen rondgestuurd? Ja. Jij ja, hoor. Gestuurd, ja. Mag dat wel? Het nou, ja. is toch weeknieuws spreiden? Nou, het was een test. En, oh uh, ja. Test. ja, onder het mondentest. Ja, onder ja, het mondentest. Is... IJsland op nummer 1. Heel erg opvallend, hè? Ja, en, uh, ja, ja ik kan me niet schrammen voor de geest. Hoe IJsland klonk. Heel fout. Nou, ik vond het uh, echt... Uh, nou ja... Ja? Als, als je zingt en je wordt op dat moment door het riool heen getrokken. Oké, okay. oh, dat zo is wel een goede vergelijking. Nou ja, het grappige is: ik zat uh, na de eerste, ronde, eerste voorronde, zat ik half te luisteren en toen kon ik niet boeien. maar toen hoorde ik het nummer van Sylv uh, Sylvania. Of Sylv uh, Sylvania ja. Dit nummer. Nog even opnieuw. Toen dacht ik: hé, hey, wat sfeervol. Ja. Maar het klinkt ook wel een beetje bekend. En dat lijzige gezang van haar is ook heel bijzonder. We wachten nog even op. Dit soms wat langer dan je verwacht. Oké. Okay. Daar komt ze dan. Het kabbelt ook maar voor. Maar het begin van die plaat... Dat dacht ik. Hé, hey, dat is... Dat yeah. is... What the fuck? Dat yeah. is gewoon David Bowie. Ja. Yeah. En this is not America. En yeah. nog één keer... Jawel hoor, dat is hem gewoon... Die hebben ze gewoon gepikt. voor mij is het echt precies dezelfde maat en de sfeer van David Bowie wordt uiteindelijk ook veel mooier. Dat is zeker waar. Maar goed, vanavond gaat het dus gebeuren. Wie gaat er kijken? Uh, nou, ik misschien met een half oog. Echt waar? Ja. Nee. Echt helemaal niks. Ja, ik was vroeger altijd tegen, nou ben ik voor en dan heb ik helemaal geen medestanders. Nee ja, sorry, je moet ons nog overtuigen. Dus je krijgt een minuut, overtuigend Wat? Je krijgt een minuut, overtuigd ons. Nee, nee dat gaat me niet lukken. Nee, nee, het is ook dat... meer een show geworden van... Uh, ja, meer show dan dat het uh, liedjes met een melodie zijn. Ja, maar dat is toch altijd huh? zo geweest? Ja, ja. Ik, er zit best wat wel goede plaatjes tussen, vind ik, hoor. Ik vond uh, wat ik ook heel leuk vond om te zien was uh, Australië. Dat was eigenlijk meer een beetje een fairytale, hè? Die, die dames die op, zijn... Ja, op uh, zo'n stok... Heen vond, uh, en weer. Ik had meer het idee, uh, het zou Madonna in een uh, Kate Bush-achtige uitvoering uh, Ja, dat, zijn. dat zou daar toch heeft... best wel kunnen. Nou, we wachten het af. Hij is geloof ik uh, 17e pas aan de beurt. Dus dat duurt nog wel even volhouden. Maar dat gaan we toch allemaal wel even doen, zeg. Kom op nou, we hebben het toch veroverd. Goed, straks onder andere Zandvoortse berichten natuurlijk. En hier en daar wat rare berichten. En sommige mensen moeten nog een beetje wakker worden, dat is allemaal nog wel waar. De nieuwe single van The Rockkantoors is hier met Jack White op de gitaar. Wat is het toch altijd fijn dat deze man te horen. Help me stranger. If you call me, I'll come Summertime And the living's easy Rallies on the microphone With Ross M.G. All the people Take this face Van Lana Del Rey. En uh, Doing Time. Het doet me ook wel weer denken aan een heel oud plaatje natuurlijk. Dat ook over Summertime gaat. En zo uh, toen, toen, toen ging dat ook altijd weer. In is high, ja, dat is toch anders. Ja, er zijn ook veel plaatjes over Summertime natuurlijk. Dit zijn natuurlijk wel de plaatjes die we het ook een beetje achter de hand moeten hebben. Als het echt mooi weer wordt, dan gaan we dat draaien. Goed, Lana Darwee. Haar vader is uh, kijk, onder, ondernemer en haar moeder is leerkracht. Ja, dat lees ik het. Ze komt uh, uit Schotland, heeft Schotse uh, voorouder. Nou, niet dat je dat hoort in de muziek, maar het is alweer grappig om te weten hoe, uh, waar iemand vandaan komt. Goed, dit is Toebank uh, We kijken altijd de wereld in en wat ons altijd bezighoudt is toch met je rare berichten. Krijg ik nou de nieuws binnen? Is dat het? Ja, ik... Uh van de week had ik gezien op de tv dat uh, een paar bewoners uh, in Sri Lanka de schrik op uh, de stuip op het lijf hadden gekregen. Want uh, een olifant rende achter aan. Maar wat bleek nou? Haar ja? kalf was in een, uh, in een gat gevallen. Oké, okay, dat heb ik gezien volgens en, mij. En ja. uh, dat beestje kon natuurlijk niet meer uitkomen. Nee. Want olifanten kunnen niet springen. Nee, nee. Dus wat hebben die mensen gedaan? Die hebben een graafmachine gehaald. Die hebben een pad gegraven, zodat het beestje er weer uit kon lopen. En uiteindelijk uh, werden moeder en... Uh, en ja, wat was het? Een zoon of een dochter weer herenigd. Al oh, wat leuk. Uh, toen moest ja, ze weer met de snuit te Echt, die, die mensen daar, ja. ervaring met olifanten. Als een olifant boos wordt, ja. dat, dat wil je niet dus gaan. Maar nee. in godsnaam helpen. Ja. Want als je, echt, als je je dorp gaat bezoeken voor een werkbezoekje... Ja. Dan, kan je daarna, dan heb je nog meer werk dan maar het... Je, je tilt zo'n kalf. kalf noem je dat bij een olifant. Ook. Een kalf? Ja. ja. ja. ja. Zo'n kalfje tel je ook niet even op. Want nee. ik geloof dat die echt... Uh, 8 ja. 900 kilo of zo zijn. Geen idee. Als ze, als ze, als ze, jong, als ze echt jong zijn. Dan... Ja, je ziet de aarde ja. daar gewoon helemaal ja. in, uh, ja. in deuken. Gewoon als zij voorbij komen. Ja. Ja. Ja, dat is, uh, ik heb het gezien het filmpje met een kraag in. Ze daar van een, een sleufgraaf. En dan kwam je er zo uit. Ja. Maar ik vraag me dan af. Zo'n olifant. Die ziet dan zo'n grote graafmachine op je kind afkomen. <lacht> ja. En dan denk ik ook van. Oh ja, ja dat hey, is allemaal goed op. bezig. Ja. Die helpen me. Ja, ik bedoel. Ja, hoe loopt dat dan weer af? Nou, dit liep je er al goed af. Ja. Goede samenwerking. Goed, heb je al in de berichtenbak gekeken van ja, raar? Ja, ik, ik heb uh, uh, een ja. En um, nou, we zijn met alle smartphones zijn we tegenwoordig bezig om dat scherm zo groot mogelijk. Ja, te Het moet echt veel groter nog. Die, en je, je hebt dan het grote probleem er zit een cameraatje aan de voorkant, ja? zodat je belangrijk dat je foto's van jezelf kan maken. Ja? Dat is natuurlijk waarvoor je een telefoon koopt. En die zit eigenlijk altijd in de weg. Dus alle smartphone fabrikanten zijn steeds meer bezig om hoe kunnen we nou uh, ja ervoor zorgen dat die uh, dat die dat het scherm volledig uh, groot is. En yeah. toch dat je zo'n cameraatje aan de voorkant hebt. Nou is Asus met een nieuwe telefoon gekomen. Um, de Zenfone 6. En die heeft een, een cameraatje wat vanaf de achterkant zo... ...ploep, omhoog... Uh, um, okay. een ...gemotoriseerd omhoog komt. Gemotoriseerd. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, dus dus ik doe even de, de camera naar voren. Wacht, op, wacht. Heb ik hem nee, nog niet. Nee, laat ja, je maar. moet wel even je aggregaatje aandragen. Ja, maar... oké. Okay. Maar, maar dan is hij dus dikker. Want hij komt dan toch weer voor voor en klikt dan weer naar boven. Wat een raar gedoe, allemaal dit zeg. Alleen omdat we iets groter scherm willen hebben. Ja, maar uh, dat scherm neemt heel weinig ruimte qua dikte in. Ja? En juist omdat, omdat die camera uh, niet uh, aan de bovenkant groter zo eruit komt... Nee? kunnen ze hem dus ook weer platter maken. Oké, is een technisch verhaal dit Nee goed, uh, zelf, wel, ik, uh, ik zal, uh, op het is zelf wel leuk. Het is alleen wel lastig zeg maar op de fiets. Als ik aan het, uh, aan het, met zo'n scherm dan voor me, ik, heel gedoe vind ik dat. fuck, kijk eens toch even uit. Ja, het is, wel wel, wel, het is moeilijker om een selfie te maken op de fiets. Dat moet ik wel toegeven. Ja, het uh, ja, ja. is... Uh, nou goed, uh, flapdrol moeten we dan nou groepen, geloof ik. Flapdrol, ja. scheid ja. dat scheidt dat de magische even. woorden zijn. Nou, ik ja. durf hem nou, niet te roepen hoor. Ik zag echt een hele stoere buurman voorbij rijden met twee kinderen voor en eentje achter. Hij uh, ging over een voetpad. Heel krap voetpad. Met zijn scherm voor zijn gezicht. En dan, ga, dan ze fietsen natuurlijk niet heel erg hard. Hè? Ik bedoel Als je ze duw geeft, liggen ze om. Ja. Maar ze denken toch, op die manier, als ik dit nu even lees, dan heb ik straks een zeeën van tijd over. Echt. En dan hij heel kruipend vooruit. Fietsend. En dan, dan roep ik flapdrol. Ja, voordat je weet, dan stapt hij af en dan uh, ja. zal je mij even een flap geven. Dus ja, ik vind het een serieus probleem. Ook fietsers die van rechts komen. Of eh, auto's als die van rechts komen en fietsers komen aanrijden. Dus ze hebben geen, geen benul van de regels ook meer. dat maakt wel geen ze uit. Van door, het ze rijden gewoon door. rijden gewoon door. Echt. Eh. Nee, goed. Serieus in het toepakleven. Goed. Straks de Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er allemaal in Zandvoort? Nou, niet echt heel veel. Er zijn geen spectaculaire dingen. Gebeurt in Zandvoort. Kunnen we daar eens dus een gossum over ophouden? die Formule niet, 1? Ik zou niet weten wat voor nieuws. Nee, echt niet. Nee, nou eerst maar even niet aan de hand bezig. Wat is dit man? Someone heet de band en ze hebben een CD uit EP'tje uit de heet Orbits. Can't remember how we talk. Stukje ja, een herrie in deze plaats. Maar ja, dat geeft er toch weer een eigen geluid, moet je er altijd maar weer zeggen. Sanban. Ja, slecht snoertje, misschien een Is dat is het? Ik weet het niet. Is hij niet stuk? Ja, dat is ook uh... Goed, dat heet Sanban en uh, de nieuwe EP heet Orbit. Er staat meer van dit soort moois op. Die dus zaterdagmorgen. We kijken even naar de kranten die afgelopen week hier in Sans de mat zijn gevallen, natuurlijk. Zandvoortse berichten. Nou, berichten. Ik laat het grote nieuws even van iemand anders over. Wij hebben hier bijvoorbeeld het nieuws over Erika Zegers. Het spreekt mij altijd wel aan, mijn vrouw werkt bij Jellyneck en doet ook iets met doof en uh, doven tolken en in uh, ieder geval uh, drugshulpverlening. En, maar goed, Erika Zegers die is uh, straks te zien, vanavond te zien bij het Songfestival. Ze gaat een uh, nummer van Armenië en uh, Israël gaat ze vertolken... En ze is al 30 jaar uh, tolk. En Ze komt daar uit het onderwijs. Ik kwam ooit daar een dove jongen tegen. Toen dacht ze: hé, hey, dit is wel interessant. Dus heeft ze die opleiding gedaan. Dat is niet zomaar een opleiding. dat is best wel uh, gespecialiseerd. Uiteindelijk uh, uh, zijn er 15 tolken live in Hilversum. En die gaan dus alle liedjes vertolken. En uh, nou ja, goed, dat, dat is een iets bijzonders. En het wordt steeds serieuzer genomen. Want vroeger werd daar nog wel eens een beetje lacherig over gedaan. Ik weet het nog wel uitzending met Matthijs van Nieuwkerk. Dat dan ook die dove tolk aan tafel zat en de dove mensen in de zaal. En als je klapt, dan ga je met je handjes draaien. Uh, net of je zeg maar uh, lichtbolletjes uh, indraaien. Dit is klappen ja. voor ze. Okay. En, en daar begon ze allemaal met je lacherig over te doen. Heeft even waar moet er lacher over gaan Het is gewoon een taal. Weet je? Ja. Ik bedoel, sommige gebaren zien er misschien wel lachwekkend uit, maar het is een serieuze taal. Het, het dus doe met... er niet zo lachwekkend over. Het is echt een geniale taal. Omdat je. Um... De zinsopbouw is gewoon... Je zegt zeg maar letterlijk ja, alleen maar ja. de woorden die je uh, daadwerkelijk gebruikt. Dus de, het, de zit er niet in. Nee, uh, nee. Dus op die manier is het eigenlijk een hele makkelijke taal... ook tenminste een relatief makkelijke ja. taal om te leren. Maar het MAF is wel weer... Wat dan, ja, ik heb wel eens wat mailtjes gezien van cliënten dan... En die uh, nooit hebben gesproken. En die gaan dan zeg maar gewoon ook schrijven. En dan zie je dus de gebarentaal uh, in schrijftaal. En dat is wel iets aparts. Ja. ja dat is, <laughs> goed, dan weer goed. <laughs> ja, nog meer Zandvoortse berichten. Maar Erica Zegers vanavond is te zien. Heel stoer. Ja, knap. Goed. Wat nog meer voor Zandvoortse berichten? Uh, nou, we hebben nu een reservaart. Een reservaat? reservaat. Ja. Oké. Okay. Uh, het stuk uh, Zandvoort en uh, Noordwijk hebben we nu een strandreservaat. En uh, dat is een stuk van drie kilometer lang. Waar dus uh, zeehonden en vogels uh, wat meer de ruimte krijgen om te rusten. Okay. Zodat ze wat meer beschermd worden. Ik dacht dat het voor statushouders was, maar dat is het dus niet. <laughs> nee, doe even normaal. Nee, dat is een fout grapje dit. Maar goed, uh, dus dat heet. Uh, ik, had, ik had het wel gelezen vorige week. Ja. Noordvoort? Noordvoort heet het. Ja, het fort. Dat. Op het noorden, Noordvoort. Ja. ja, het is een combinatie ja. van Noordwijk en Zandvoort, ja, ik, ik. zag ze af en toe ook al zwemmen hier, uh, zeehonden in de zee. Ik dacht, ja. ik, nou die is verdwaald. Maar uh, het blijkt dus gewoon de... zo te zijn dat wij ze hier dus ook in de buurt hebben. Oké, leuk. Echt top. Leuke toeristische ja. dingen te. Ja. Ja. ja, en op zaterdag 15 juni vanaf uh, 6 uur bruist het hele dorp 24 uur lang met bijzondere activiteiten. En kijk je achter de schermen, diverse workshops. Een uh, muziekfeest, kunst, wandelen, uh, proeverijen, eten en drinken... Uh, met ruim 35 activiteiten is er uh, voor iedereen uh, wat wils. Er uh, dus wordt dus 24 uur lang allemaal activiteiten in, uh, in Zandvoort. 15 juni uh, vanaf 6 uur. 6 uur s ochtends, ik vind dat wel vroeg. Boom. Heel vroeg. Oké. Dan ga ik wel uit in mijn wet op zaterdag. Maar uh, goed, dat weet ik is, nog niet. Nee, jij scherp. bent nog bezig dan? Ja, dat ik ben er gewoon Ik nog even doen. een hapje doen uh, voor je ja. tijd. Uh, Afgelopen uh, zaterdag, vorige week zaterdag, een week geleden, was het Stoere Meidendag. Vrijwilligers van de Scouting uh, Stella Marius, Willy Bros. Broeders? Dat yeah, is in Heilo. Maar goed, daar is waar allerlei activiteiten doen. Scoutinggroep willen gewoon wat meer aandacht. Vooral voor meiden. Kom op, meiden, het is echt iets nice. so leuks hoor: scouting. Dus so er waren 25 meiden op afgekomen. In de leeftijd van 7 tot 11 jaar. En uh, ja, ze willen gewoon uh, de aandacht voor, kom daar naartoe. En mijn zoon heeft op scouting gezeten. En ja, dat is dan een goede bezigheid. Lekker in de ja, overlucht. En soms moet je onder een kleedje slapen. Een en en, uh, steken, doen ze dat ook nog? Een uh, maken? Dat is eigenlijk de belangrijkste CO2-uitstoot. De co 2 Ja. En ook Goed. het allerleukste. Natuurlijk. Ja, ook het leukste natuurlijk. Doen. Allerlei rotzooi verbranden. Ja. En zo'n grote mogelijke walm veroorzaken. Nou... Oké, okay, nog meer z'n berichten. Ja, het uh, NK uh, Kite Wavemasters van, uh, uh, van dit jaar is uh, uitgevoerd. En het was best wel een stormachtige, uh, stormachtige dag. Yeah. Waardoor uh, ja, het uh, evenement best wel uh, spectaculair werd. Uh, het is gewonnen bij de dames door Joske Tuinstra En uh, bij de heren door uh, Ricardo Westerdorp. Ja? Uh, er waren ruim 500 bezoekers uh, aanwezig, die allemaal op het frant uh, stonden te kijken hoe de kitesurvers ja, hun uh, trucjes en dingen deden. En was het, so, het was spectaculair? Het was spectaculair, vooral door de heftige wind. Uh, Jij bent meer een surfer, hè? Ik ben meer een golfsurfer, golfsurfer. maar ik kan kitesurfen ook wel waarderen. Dat ja, okay. ja ik, kan maar in, ik heb er ooit bij gezeten bij een live verslag en toen kwam er geen wind. Toen hebben ze alleen maar naar beelden zitten kijken. Dat was hey, ook dat indrukwekkend, is, maar goed. Best, uh, <laughs> dat zijn nou altijd uh, de leuke momenten. Ja, dat is... Uh, <laughs> Goed. Uh, oh ja, er is een, uh, een samenwerkingsrapport gemaakt over het eerste jaar samenwerking Harlem en Zandvoort. En uh, Sienstra van der Laar heeft in hoofdlijnen alles even onder de, onder de loep genomen. Uh, de denkracht is verbeterd. Waar waren allerlei complexe vraagstukken. Zoals jou, toerisme kan beter, natuurlijk ruimtelijke ontwikkeling. En daar moet allemaal naar gekeken worden. Uh, en de, de samenwerking tussen Harlem en Zandvoort... Ja, daar hebben ze een sterke denkracht? We zijn nogal wat verbeterd. Er kan beter gecommuniceerd worden. En uh, onder andere was Martijn Hendricks van de VVD in het begin zeer negatief. Die zag het helemaal niet zitten. Met de we de, de gaan samenwerken. Ja, dan gaat Haarlem al de dienst dat maken. Hier in Zaltvoort. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar die was ook positief. Dus, en dat vond uh, Maaike Koper van PvdA ook weer erg leuk om te horen. Dus nou, uh, het is nog maar het eerste jaar. Maar ik hoor van uh, Jolande. Uh, ook alleen maar goede berichten. Ja. Dus, uh, ja, ja ze ja, ze, uh, ze moet alleen maar wel in een kansje dagen. Uh, en, en, uh, die ook, ja, dat ook. Al die dingen. Ja, ja klopt. Ja. Dus dat... Uh, yeah. Tot zover de dus zandwoordse berichten. En tot ja. zover de dus zandwoordse berichten. Ja daar gaan we volgende uur gewoon veel meer doen. Goed, een van de leuke relaten die ik afgelopen week tot mij heb gekregen. Ja, Widow Weeds van Silverson uh, Pickups. En dit heet Freakazoid. Melodramatisch, Ditte. Melodramatische muziek van freakazoid Silverson Pickups. ik draai vorige week ook al. Het doet een beetje denken aan Ditte. Ja, het is weer een andere plaats. Maar goed, het is echt de jaren tachtig, hè. Het is Midnight Star. Ja, elektronische muziek. Daar was ik vroeger wel een grote fan van. Nou goed, dat had allemaal even bijzaak Goed, het is uh, toebakleef. Het is uh, acht minuten over half negen. En, uh, Wie had... Nou, ja, Marcus, had jij nou net... Uh, je had iets of zo? J je noemde net wat, maar ik ben te verkeerd. Crumpy the Cat. Crumpy the Cat. Oh ja, die is, uh, die is dood, hè? Ja, het is echt... Uh, het is trist nieuws. Ja. Uh, Crumpy Cat is... Uh, ja, is niet meer gewoon. Nee. Voor, voor de mensen die denken... Crumpy Cat? Waar heb je ja. het ja. over? Het is een uh, internet van een... Penomeen. Ja. Ja. ja. En uh, het is een kat die nogal zagrijnig kijkt. Ja. Het is gewoon ze, ja, zo... Ja, zo ziet hij eruit. Daar kan ja. hij ook niks aan doen. Nee. Maar dat is best wel een meme geworden. Dat je... Uh, ja... Uh, Gebruikt voor als je een beetje crumpy bent. Een beetje crumpy bent. Ja. En wat was er ook gebeurd? Uh, nou, was hij doodgeschoten? Uh, hij had een, een, iets van een blaasweginfectie. Okay. En ja, helaas is hij daaraan overleden. Tenminste, ja. tijdens ja. de operatie. Ja, als je, als je boos bent, dan ga je gegeven ook blazen, natuurlijk. En uiteindelijk, ja, als je dan te veel dan ga je dood. Ja, precies. Zoiets. Dat, is, uh, <lacht> dat is precies wat er ja. gebeurd is. Maar uh, ja, de, uh, de eigenaren van de kat die. Uh, ja, die vinden het natuurlijk heel erg, ja. maar die uh, zijn ook wel een kleine inkomstenbron. Uh, ja, dat vroeg ja. ik maar af, hoeveel ja. miljoen? Ze hebben. Oeh, uh, ja. ik ja. had hem net bij me, een voor me staan. Ja, dit is wel handig. Ja. Even financieel ja. alles erbij halen. Nou, ik heb even in uh, uh, het jaarverslag. Ik had, ik had begrepen, geloof ik. Was het ook weer uh, 7 miljoen dat ze opgehaald hebben? Door de jaren heen, hoe lang is die kant eigenlijk actief geweest? Ze is het ook gewoon uh, zomaar. Ze is, is begonnen met een grappig filmpje, waarschijnlijk. Hé, hey, hij kijkt wel grappig, Laat ik er een ja, filmpje de, maken. Hij is in uh, uh, 2000... 2014 was hij, uh, ging hij voor het eerst uh, kwam hij online. Oh, dat valt nog wel mee, trouwens. Uh, uh, in de tussentijd uh, ja, is het eigenlijk eentje die is gebleven. Heel veel van die foto's en filmpjes die komen en die gaan vrij ja. snel weer weg. Ja. En vooral door de mer merchandise hebben ze miljoenen op. Uh, um, opgestreken. Ja. Uh, ja, dat, dat je met je kat zoveel kan verdienen. Dat, maar wacht, wacht, ik bedoel, heeft zo'n beest dan helemaal geen rechten? Ik bedoel, dit is gewoon... Heeft die kat gevraagd omdat hij zoveel op het internet nee, dat, mag? Uh, dat is dus, zeg maar, uh, bij wet zo... dat je uh, huh? dat een dier uh, geen, op die manier geen recht heeft. Nee. heeft geen privacyrecht. Nee. Dat doet me altijd weer denken aan dit natuurlijk. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. nou deze ook. Geerlijk. Zeker, maar die, ja. die band is nu over. <laughs> Ja, nou goed, Connie, zal ik even naar serieus, uh, serieus nieuws overgaan? Uh, doe maar, ja, want dan zitten we uh... helemaal in de verkeerde hoek. Op uh, 16 mei is er dus weer een, een gorilla-baby geboren in uh, Bezenberg. En dat is natuurlijk weer heel schattig. Ja, zeker. En uh, de moeder blijkt dus ook zeer zorgzaam te zijn. Zoals natuurlijk alle moeders voor hun uh, pasgeboren kinderen zijn. En hopelijk ook daarna natuurlijk. Ja, precies. Mag ik u eerlijk ja. zeggen wat ik hiervan vind? Nee, no. apenkool. <lacht> Apen ja, het is een open, open deur, dit hè. Maar goed, uh, het, is, uh, gezond en, uh... Uh, het is gezond. Het is gezond, eh. Ja? Uh, binnenkort, uh, ze gaan uh, via Facebook uh, een, uh, een bericht uh, uitzenden... zodat uh, mensen kunnen bedenken welke naam deze uh, oh. gorilla ben. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dus we kunnen... een soort wedstrijd. Ja. ja. Oh. Uh, weten we nog leuke namen voor een gorilla? Bokito uh, 2 of zo? Ja, Bokito 2 vind ik wel origineel. Is wel origineel. En dan nee. uh, op 8 juni, dat is dan de internationale dag van de gorilla. Ik wist ook niet dat nee. die, uh, dat, dat ook al bestaat. En uh, dan zal de naam van het jong bekend worden gemaakt. Oh, wat grappig. Ja. Nou. Dat is leuk. Uh, Archie dus hebben we al gehad. Ze zend allemaal naar ons toe. Dan dus ja. wij met de eer op. Ja, sowieso is het ook kunnen doen. Nou, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even weer uh, muziek op de zender. Al On weer ontrustende ontrusten bericht over Denk en Iets. Ja, ja. En straks er even meer over. Eerst even de band Soak. Dat is een Nederlandse band, heb had ik begrepen. Zoek het erop. Knock Off My Feet. Er zijn veel van dit soort beentjes die allemaal net hetzelfde klinken. En kan maar in Nederland is het ook een beetje dat zo klinkt. Maar dat was geen zoek. Dit beentje komt uit Engeland van Derby. En uh, nou goed, dat is uh, een leuk plaatje wat ze momenteel hebben uitgebracht. Dat heet Knock Me Off My Feet. Nou, uh, vandaag, ik les de krant altijd even in de Telegraaf te lezen dat onze minister, uh, ik weet niet van welke, welke post ze is... maar maakt zich druk over de grote bedrijven... die eigenlijk een beetje de dienst uitmaken. En ook heel informatie natuurlijk... elke informatie is er ook een beetje in de gaten houden. Ik hebben het ook over Apple en Google en ook Facebook. Die, uh, ja, die zijn eigenlijk een beetje de filter voor het internet. En zij bepalen wat er opkomt. En zij vindt eigenlijk dat die bedrijven... eigenlijk gewoon meer aan banden moeten worden gelegd. En kleine bedrijven krijgen steeds minder de kans... om zeg maar iets te beginnen. Want die worden vaak weer opgeslokt door die grote bedrijven. Die worden dan gewoon opgekocht... En als je maar een beetje anders bent dan anders, schijnt je op Facebook weer afgegooid te worden of op Google. En als je Google maar genoeg betaalt, kom je weer bovenaan in de zoekmachine. Dat is ook zoiets. In Duitsland hebben ze daar alweer andere regels voor bedacht. Daar hebben ze echt uh, verbod op het feit dat ze alleen maar met z'n drieën samenwerken. Maar dat ze eigenlijk uh, WhatsApp, Instagram en Facebook, dat ze meer uh, moeten uitwisselen. En ook andere bedrijven kans moeten geven. En uh, nou ja, dat moet uiteindelijk dan een beetje helpen. Maar ja, wacht even. Dit, dit, dit is uh, Sorry. niet voldoende volgens mij. Facebook, Instagram en WhatsApp moeten meer uitwisselen. Ja, ik zit ook te denken: dat is volgens mij één, één, één bedrijf. Eén dus. bedrijf. Dus dat lijkt me ook niet helemaal de oplossing. Maar goed. Ah, uh, misschien wisselen ze wel informatie uit hoor. Ja, dat, dat, uh, zeker. Zeker. Maar, ja. uh, maar dit is echt zo'n run op informatie. Hè? Al die informatie, uh, al die profielen die aan worden gemaakt van allerlei mensen. Om uiteindelijk daar weer advertenties op te. Uh, op te snijden. Ja, ja dat, dat, is dat, dat schijnt vette handel te zijn. Ik ja. kan me daar bijna niks mee voorstellen. Want ik doe niks met die advertenties. Als ik bijvoorbeeld, ik heb, gisteren heb ik een tijdje gezocht op een kunstcactus van een hele bekend ontwerper. Ding is niet te betalen. En dan heb ik dus de, de rest van de dag alleen maar kunstcactussen in mijn oh. advertentiecolumn staan. Alleen maar kunstcactus. Ja. Hartstikke mooi hoor, lekker groen. Ja. Maar uh, dus, ja. Ja, maar dat, dat hebt, is dus een beetje waar ze dus steeds meer mee bezig zijn. Beter profiel je van iemand hebt. Op een gegeven moment weet je, oh, die is geïnteresseerd niet in kunstkaktussen, maar in bepaalde ontwerpers. En, ja. bepaalde, en dat profiel kunnen ze dan gaan maken en dan kunnen ze je veel gerichter advertenties geven. En het gaat er ook niet om hoe vaak je op een advertentie klikt, maar als jij het ziet, ik bedoel, alle reclame die je, die je overal tegenkomt, ja, ik bedoel, al die logo's, dingen, en je ziet het, je doet er niks mee, maar nee. uiteindelijk, als je het nodig hebt, ga je er toch over nadenken. Ja. Of als je in de supermarkt staat en je ziet. Een bepaald merk uh, cola of een bepaald merk uh, uh, ijsthee of zo... Ja, dan is het, oh ja, maar die ken ik. Want die heb ik heel vaak gezien. Ja, onbewust ben je daarmee uh, ja, naraak niet geweest. Nou ja, goed, het gaat natuurlijk ook over meningen. Heel veel meningen op uh, internet. Uh, nou ja, goed, als ze een beetje extreem zijn, dan worden ze al geweerd. En daar zag ik gisteren opnieuw zo volgens mij een, een, een, een internetsite die opgezet wordt. AltTech heet dat. En je hebt ook uh, 4chan. En dat zijn echt extreme uh, internetsites. Die, die ga niet via Google. Dan moet je ook opnieuw inloggen. En daar kan je echt werken waar alles op knallen... Echt, ja. van extreem rechts tot links, noem het maar op, jodenontkenning. Echt, van alle ellende staat erop. En ik zag gisteren een journalist, ook op YouTube, denk ga toch eens even kijken. Dat staat dan wel weer op YouTube, natuurlijk, die dat onderzoekt. En die ziet echt de meest ranzige dingen gewoon voorbij komen. Echt, dat je denkt, van, ja, ik kan me en voorstellen het... dat je op YouTube dus, dit weer Ja, zou... onbeperkt je mening Ja onbeperkt Ja, waarom? En zou je dat is doen? Waar. Maar... Het is waar. Het is waar. Wat, bedoel je, het, is, nou, het is echt nieuws. Ja, nou ja, nieuws. Het, het is gewoon een, een prullenbak, gewoon een afvalbak waar iedereen gewoon lekker in, nou ja, op kijk, in kotst. Dat, dat is natuurlijk een beetje dat, dat dubbele. Want aan de ene kant zeggen we, ja, we willen een totaal beeld hebben. En als jij anders denkt, moet, je, moet dat niet worden weggestopt. Zeg maar. nee, nee, en nee. je zegt van, oh nee, maar op onze site mag dat niet. Nee. Uh, maar aan de andere kant, ja, wil je dan al die narigheid en dingen? Nee, dat willen we ook niet. Dus wat ga je dan doen? Want zoals een 4chan en zo, ja, daar heb je inderdaad een wat uh, breder publiek. Laten we het daarop houden. Ja, een breder uh, publiek, ja. ja. En uh, daar mag iedereen zeggen wat hij wil. Maar ja, krijg je dan ja, krijg je dus. Allemaal inderdaad, Joden. Uh, ja, joden dat haat. Soort haat. En dat soort dingen. Oh. moeilijke hoor. onderwerpen. Nou, ja, is, ja. Ja, want ja, want eigenlijk lastig. de mens uh, ook redden. Want de mens die zit ook in zijn eigen bubbel. En blijft soms in zijn eigen bubbel zitten. En denkt. Nou, dit is de waarheid. Ik heb heel veel filmpjes daarvan gezien. Ja, gast, die worden allemaal naar je toegestuurd. Omdat je elke keer in die, in die bak zit te graaien. Je ja. moet ook eens in een andere bak graaien. Ja. Dus eigenlijk wil je de mensen ook weer bereiken door wat goede voorbeelden te geven. Maar als je daar niet naar kijkt. Dus je moet soms wel beïnvloeden. Maar ja, ja is dat dan wel objectief? Maar ik denk dat dat niet een probleem alleen van Facebook is. Want op het moment dat je media gaat sowieso op zoek naar dingen wat mensen interessant vinden. En of waar hun doelgroep geïnteresseerd in is. Ja. Een, een RTL Nieuws heeft toch op een andere manier brengt hij het nieuws dan, uh, uh, dan NOS. En de andere kanalen. Ja. Als je gaat kijken naar een, een, een um, RTL Nieuws... Die, die kijken wel, oh, dit bericht, ja, dat vindt onze achterbank niet super interessant. Nou, dan doen we het niet. Nee. En uh, die beslissen dus ook voor jou, dit nieuws krijg je wel en dit nieuws krijg je niet. Dus ja, is het dan een probleem van Facebook? Nee, ik denk dat het, dat het probleem veel groter is. Maar, ja, ja, ik denk dat het probleem groter is. En dan moet je die afvalbak, moet je die dan echt sluiten? Mag dat er niet? Dat is ook weer de vraag. En deze man vindt gewoon echt vrijheid van meningsuiting Ik sta het hoog in het vaandel. Je mag echt alles roepen wat je wil. Nou ja, ik, dat vind ik wel... Vind ik wel zo. Vrijheid van meningsuiting, ja. dat moeten we gewoon kunnen... Ja, maar ah, dat ja. is wel waar. Maar ja. zit iedereen maar te wachten op die, die uh, pure kost die je aan het uitspuren nee, bent. Nee, maar als je het niet uh, wil zien, dan hoef je het ook niet te zien. Nee, dat is hè? Waar. Het is natuurlijk aan jezelf wat je ermee wilt gaan doen. Dus, uh, ja, dat maar, is nee, mijn is mening. Ja. Ik, ik vind het dan wel ja. weer lastig. natuurlijk vrijheid van meningsuiting, ja. ja. sta ik ook 100% En kwetsen achter. is natuurlijk nooit leuk. Nee, dat nee. Is... Maar op het moment dat je dus weer bijvoorbeeld een joden haat, ja. Ja, moeten we dat toelaten? Nee. Nee. Maar ja, dan onderdruk je wel de vrijheid van meningen, want dat is een mening van iemand. Ja. En wij zijn het er over het algemeen niet mee eens, ja. dus... Ja, dat is, ja, uh, is, is lastig. Het is een moeilijk puntje, oh. maar goed. Gaan, is, gaan we zo niet even op de zaterdag nee, nee, op te ontmoeten. Nee, op, nee. Op, en, ik, ik, had, ik is denk, het Songfestival in Tel Aviv en... Uh, ja, dat zijn even belangrijke ja. zaken, je hebt helemaal gelijk. Creepycats overleden. En de, dus, uh, ja. de Formule 1 komt dus antwoord. Waar? Ja. Oh, is het waar? Wat? Het waar? Wat? Echt, waar wisten jullie dit? Nee. van maar toch kan ik het wel waarderen. Ja, thema Impala. Maak al wat jaartjes muziek. Weer een nieuwe zinger die het Borderline. Och, ja, dat is helemaal hip van Borderline te zijn. Nee, is van de gekheid. Ik moet er geen grap over maken. Dat soort dingen. Nee, ik heb ooit wel eens een vriendin gehad die dat had en dat is geen prichtje. Maar er is wel steeds meer aandacht voor. Ik geloof momenteel ook een uh, televisie, of er komt een film geloof ik of een serie, hoorde ik afgelopen weken uh, uh, over uh, kinderen die ermee uh, uh, hebben te kampen dat hun uh, ouders uh, dat hebben. Een, uh, een psychiatrische uh, uh, ziekte. En dat is niet zo makkelijk om daarmee om te gaan. Nou, even iets anders. Het is vijf uh, minuten voor negen. Straks natuurlijk na negen uur uh, weer... wat gebeurde er door de jaren heen? We hebben een hele blok uh, geschiedenis voor je klaar liggen. Dus uh, ga er al voor, uh, ga alvast zitten. En ik zat nog iets anders te denken. Oh ja, natuurlijk. Uh, uh, wat hoorde ik dan net op het nieuws? Guzu van Denk. Die was naar Israël gegaan. Die had daar met de Palestijnse vlag rondgelopen. Ja, ik, wat, wat, wat, waar, wat, waarom doe je dat nou, weet je? Waar, waar, ga je nou provoceren? Dat, dat, ik zou het... Ik is het zal, ja, ik zou ja? het persoonlijk gewoon niet doen, maar, Ja, het is dus niet goed. Nee. Dat is goed. Dat is echt fout. Dat is echt fout. Maar ja, goed, hij is, maar al het... is het waar? Ja, dat, daar, ja daar, gaan we dan alles in één keer gewoon ja. in uh, twijfel trekken. Ja, ja, de ja de tegenwoordig weet je het niet meer. De muil wil korven. Ja, man, hij heeft daarvoor goede theorie. Kuzu, dus die met de Palestijnse vlag rondloopt. Nou, ik vind het... Uh, ik zou het momenteel niet doen. Laat het met z'n tweeën daarvoor uitzoeken. Nou, ze zijn met meer daar... In, uh, in de Gaza-strook, daar bij Israël. Maar de Palestijn en de Joden moeten er zelf gewoon uitkomen. dat uh, nou, gaat elk moment gebeuren, hoor. Zeg dat uh, zal fijn zijn. Dat zal fijn zijn. Goed, Absoluut. andere berichten. Ja, ik heb een, een nieuwtje over uh, uh, Zweden. Ja. Ik uh, heb hem hier. Sorry. Uh, in Zweden is de toekomst van het vrachtvervoer de weg opgegaan. Wacht, ja. wacht, de toekomst? Van het vrachtvervoer. Ja. De eerste uh, zelfrijdende vrachtwagen... Uh, volledig elektrisch. Uh, rijdt nu rond in, uh, okay. in Zweden. Uh, hij gaat nog niet heel hard. Hij, hij blijft toch wel daar, hè? Uh, hij, ja, ja, okay. nou, ja, dat weet je nooit. <laughs> hij, hij rijdt zelf. Dus. Oh, ja. Oh, ja. De, overigens, als hij je, als je er vandoor gaat, kun je hem vrij makkelijk uh, inhalen. Hij rijdt namelijk nog maar vijf uh, uh, kilometer per uur. Oh, er zit een hele, uh, hele rij achter. Ik zie het al, ja. Maar uh, het is uh, een test van het bedrijf uh, rijdt. En um, um, hij rijdt nu tussen de stad zeg maar, als een uh, ja, soort pendelbusje voor, okay. voor vrachtvervoer. Ik zie er wel een toekomst in. Zoals bijvoorbeeld in uh, Amsterdam willen ze natuurlijk helemaal de, uh, de, de benzineauto afschaffen. Yeah? Ja, ik, ik denk dat de toekomst wordt dat je gewoon buiten de stad allemaal soort hubs hebt waar al die vrachtwagens heen rijden. En dan uh, dit soort de gewoon zelf zo, de stad niet rijden. Gewoon met stints, dat je die vervoert. Ja, gewoon stints, ja. Een superveilig idee ook. Wacht, de stint? Was mij helemaal vergeten. Hoe is mijn bestuurster eigenlijk? Ja, moest je er goed naar hebben. Wat is er nou precies gebeurd? Nou laten we het erover ja. ophouden. Dit is gewoon iets waar niemand zich aan durft te branden, hè, dat onderwerp. Nou oké, okay. kijk nog even, ja, we gaan nog even introduceren eigenlijk. Vandaag geen Jolande natuurlijk, die is op vakantie. We hebben vandaag Yvonne ja, Hebben we dan ook de Yvonne-keuze. Ja. Ja, ja, dat zouden we eigenlijk wel moeten Ik doen, straks keuze. in twee tweede uur. De Yvonne-keuze. Oh, mijn liedje. Nou, oké. Okay. Ja, nou, slechter dan Jolande kan het gewoon is. niet, zeggen wij altijd. Nou, er oh, oh, oh, oh, oh, oh. nou, wordt nooit gelachen in dit rijdenprogramma, maar nu mag het toch wel even. Goed, y Yvonne, vertel wat heb je? Nou, uh, jij ja, zei net branden, maar uh, yeah. ik wilde eigenlijk al iets anders uh, zeggen. naar ander nieuws, maar yeah. uh, van de week, of dat waar is, uh, ik zoek hem even heel snel op. Yeah. Uh, een jongen heeft iets tegen een uh, hoogspanningsmast gegooid, yeah. waardoor hij dus bijna werd gefrituurd. Gefrituurd zelfs? Ja, Wat een leuk het? Uit uh, Ja, een jongen uit Vriesenveen, ja... Dus er is echt een lichtflits kwam erbij aan het was Het hij dus heel veel geluk dat hij daardoor niet werd... Hoe noem je dat ook weer? Geëlecuteerd. Geëlecuteerd, heet hij met een mooi woord. Ja. Ja, en dat deed hij dus voor de grap. Hij gooide iets tegen die hoogspanningsmast. En er kwam een enorme flits een uh, uh, brandend licht tevoorschijn. Is er ook en, een filmpje van? Want hij had het wel ja, ergens geplaatst. Ja, ja. Is dat nog te vinden? Of heeft ja, Google dat... gezegd naar Facebook en nee. Instagram gezegd... Nee, dat nee, mag niet. Hoor. Je kan het gewoon terugvinden op uh, raar maar waar nieuws. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat allemaal even doen natuurlijk. Ja. En kijken of we dat ook uh, na kunnen doen. Ja, er is ooit een film. Volgens mij, ik heb een arthouse film gezien van mij een half jaar geleden. Het ging ook over een vrouw met een pijl en boog die dan naar zo'n hoogspanningsmast gaat. En die dan een stalen kabel eroverheen schiet. En dan in één keer dst, zet ze die centrale even uit. Ja. Geen idee of dat ja. kan hoor. Ja, ik verbaas me erover Zou, dat, die, dat die kamels gewoon niet geïsoleerd zijn. Ja, Want dat, als je een kamel door de grond intrekt, trekt, ja, dan ja? zit er een grote rubberen uh, uh, hoes omheen. Ja. Dat verwacht je toch ook bij zo'n oefvangingskabel? Ja, uh, bij zo uh, ja maar, meneertje, weet je hoeveel plastic daarop gaat... en hoeveel rubber we daar overheen moeten trekken? Ja. Maar ja, het, het ja. blijkt dus wel. Want de netbeheerder ook van, uh, van Friesveen, die zegt ook... ik wil aangifte doen tegen de vernieler, want uh, deze persoon brengt niet alleen zichzelf in gevaar... Nee. maar ook een groot uh, gebied uh, had uh, zonder stroom kunnen zitten. Dus, uh, ja. Kijk, en daar hebben we dus, ook wel serieuze ja, Dan kan de hele wereld worden overgenomen. Ja, absoluut. Dus dat... Uh, nou ja, hij heeft gewoon uh, mazzel gehad dat hij niet gefrituurd is geworden... Nou, en uh, nou, we hebben straks nog weer uh, maffe berichten natuurlijk. Uh, Traks in tweede gedeelte hebben we de Zandvoortse berichten en ook een stukje geschiedenis. En uh, onder andere, ja, je weet natuurlijk allemaal... de Formule 1 is deze kant op gekomen. Ja, het, het was even heel spannend uh, als je hem krijgen. Waar ze natuurlijk meer ruimte hebben. De baan is oké, okay, Financieel is natuurlijk allemaal in orde. Maar nee hoor, oh, Zandvoort heeft hem gekregen. Want ja. we kunnen wel wat meer wat uh, mensen krijgen, uh, hier naartoe kunnen krijgen. Uh, dat is toch wel handig. Nou, we spreek je zo in twee gedeeld het radioprogramma. Tot zover ah. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.